Goedenavond allemaal. Yvonne Hagen naar En ik ben blij dat ik weer een lezing voor jullie mag verzorgen. En dan zou ik willen beginnen met hetzelfde wat ik een aantal malen al gezegd heb. En dat is, ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En je bent de ziel, en je hebt een lichaam. Steeds van daaruit, van daaruit kunnen we het over alles hebben. En ik dacht dat ik nu maar eens een, een vervolg op uh, mijn... Lezing van vorige week zou willen geven, waarin ik je eh, zou willen verzoeken om, eh, om toch steeds, in die lezing te missen, om toch steeds alles wat je dwars zit waar je het moeilijk mee hebt, om dat voortdurend in je eigen ziel neer te leggen. Je hoeft het dan allemaal niet zelf te dragen en het licht wil dat graag voor je doen. Je bent de ziel en dat ben je altijd, je hebt, dat, je hebt die ziel altijd en zelfs wanneer je overgegaan bent, dood noemen wij mensen dat, ben je nog steeds die ziel, van de alfa tot de omega, wat niet anders betekent dan van het begin van je ontstaan tot het einde van je bestaan. Natuurlijk nooit je werkelijke einde, maar het einde van een cyclus, je terugkeer in de buikholte van God. Om dan dat bewustzijn, dat goddelijke bewustzijn, weer tot een hoger plan te maken. En zo mee te helpen aan een verlichting, aan een groter, nog groter wordende liefde van het hele universum. Is dan ook geen einde, want je komt dan terug in waar je uit gekomen bent. En dat is dan van de alfa tot de omega. En dat is de werke, werkelijke betekenis daarvan. En daartussenin heb je vele, vele, vele levens geleefd. Dus nadat je overgaat, dus nadat je sterft zoals dat heet, ben je nog steeds die ziel. Maar het lichaam dat je hier op aarde had, heb je uitgedaan zoals je een jas uitdoet. Maar je bewustzijn sterft nooit. Je bewustzijn heb je opgebouwd uit al die levens hier op aarde. Dat kon je trouwens ook hier in de astrale wereld doen hoor. Hier zeg ik, kon je trouwens ook in de astrale wereld doen, hoor, die, die levens en, en, dat, en dat opbouwen van je bewustzijn, maar dat gaat veel langzamer, en daarom heb je de keuze gemaakt om hier op deze aarde geboren te worden om snelheid te maken met het ontwikkelen van jouw bewustzijn. Het bewustzijn sterft niet, je blijft wie je bent. Je ervaringen van het leven zijn omgezet in positiviteit en dat heet dus bewustzijn. Je, ben, je bent je dan bewust van die ervaring en als je hem goed begrepen hebt en losgelaten hebt, dan hoef je hem nog niet een keer mee te maken. Je hoeft dat leven, die ervaring, niet meer over te doen. Het is vervuld. Zou je kunnen zeggen. Het is dan niet meer nodig dat de ziel nog terugkomt op deze aarde. Die ziel heeft al zijn incarnatieopdrachten vervuld en begrepen. En heeft niet anders gedaan dan de ervaringen in zijn ziel te laten druppelen. Dus de som van zijn ervaringen. En iedere keer als dit gebeurt, vormt zich bewustzijn, bewustzijn. Een ervaring dus, een druppeltje zou je kunnen noemen, is de ervaring die valt in de gaalbeker die jouw ziel is. Als druppels wijn die toegevoegd worden aan de beker, zo zou je het kunnen zien. We zijn een ziel en we hebben een lichaam. We zouden dan, als we dat lichaam afgelegd hebben, en terugkomen in die astrale wereld, of voor sommigen de kosmos, de wens te kennen geven om toch, toch weer terug te komen op aarde, om de mensen op aarde van die liefde bij te brengen, te geven, om als het ware een tussenschakel te zijn tussen aarde en de kosmos, niet anders dan om de onnoemlijke liefde duidelijk te maken en het pad zacht te maken voor anderen. Anderen te onderwijzen, te leren, als de ander dat wenst. Maar het is altijd de eigen keus. Het is niet strikt noodzakelijk voor het bewustzijn van die ziel om terug te komen op aarde. Als de mens zijn karma, zijn levensopdracht volbracht heeft, dan zijn al die ervaringen begrepen. Dan is die mens klaar om verder te gaan in zijn ontwikkeling. Het is juist voor ons mensen het moeilijkste om alle ervaringen om te zetten in positiviteit. Steeds laten we, ons, laten we ons meeslepen door de emotie van het kwaad. En iedere keer hebben we de kracht om de beslissing in ons te nemen, om de ervaring als positief te zien. Er is niets wat ons daarvan kan weerhouden. En ik hoor vaak mensen, denk, mensen zeggen wat ik van ziektes denk, van financiële problemen, van allerlei ellende. En dan zeg ik toch iedere keer weer dat ik het zie als de, als de enige manier, en als de positieve manier van denken dat je dit alles als een geschenk zou kunnen zien en dat is echt een andere manier van denken dus dat je blij bent met je ziekte dat je blij bent met je problemen want dan kun je echt wat doen en denken en weten dat het door het goddelijke voor jou is neergelegd wetende dat jij ermee om kunt gaan want het leven is vol slagen eerlijk die zorgen die problemen die ziekte zijn uit jou voortgekomen jij hebt het uitgestraald en jij kunt er ook mee omgaan. Je straalde het uit en je trok het aan. Natuurlijk, natuurlijk wil je al die moeilijkheden niet. Wellicht is, er een, is het een betere manier om het te zien als de gelegenheid om jouw leven in positiviteit om te draaien. Wat is het accepteren van je problemen, van je ziektes. Door dat te accepteren en dankbaar te zijn dat het op jou weggelegd is. Dan kun je ermee omgaan door de gedachte aan angst. De gedachte aan welke vorm van ellende dan ook. Voor je neer te leggen. Het zijn jouw gedachten. Van niemand anders. Hoe ze ook bij je gekomen zijn. Het zijn jouw gedachten. En jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Dus je kunt zeggen, nou het is me overkomen, ik ben kwaad en woest en ik ga er tegen vechten. Je verliest het. Je moet het toch een keer weer overdoen in een ander leven, als je het met medicijnen of andere dingen doet. En daar is niets op tegen. Maar, nogmaals, hoe jij ermee om kan gaan, laat ik je zeggen, leg ze voor je neer. Leg al die negatieve en verdrietige gedachten voor je neer. Ook de gedachte dat je ontevreden bent. Ook de gedachte dat je het allemaal veel sneller wilt. Ook de gedrag, gedachten aan stress, aan, aan onrust, aan wanhoop. Ook de gedachten dat jouw onrecht is aangedaan. Ook de gedachten dat je meer verwacht had van het leven. En zeker de gedachten dat het jou, jou allemaal zomaar was overkomen dus. Het zijn allemaal jouw gedachten die komen uit jou voort. Dus leg ze voor je neer en leg ze in een ballon. Kun je gedachten, een vorm van gedachten die je voor je neergelegd hebt, kun je die in een ballon leggen? Kun je dat? Kun je daar een, een frame omheen doen in je gedachten en dat je daar een, een soort ballon van maakt? Ben je, ben je in staat om al die vervelende gedachten die jou plagen en waar je steeds mee bezig bent in een ballon te leggen? Begin maar eens een keer. Kijk eens wat je, wat je met die ballon kunt doen. Het is de ballon met jouw gedachten. En weet je, die gedachten willen niet anders dan in het licht gelegd worden. En dat is de werkelijke betekenis van de negativiteit en van het kwaad. Deze gedachten die je dus als een persoon zou kunnen zien, een personificatie zou kunnen zien, die gedachten wensen zich gekoesterd te worden in het licht. Weet je, ze komen op jou af en jij bent dat licht, of je daar nu van bewust bent of niet, maar jij bent dat licht en die gedachten komen uit jou. Je bent de ziel en het lichaam heb je maar tijdelijk. Je bent die ziel. En jij bent dat grote licht. Je bent die kerncentrale, zoals ik dat aan mijn kleinkinderen uitleg. Je bent die grote kerncentrale die in jouw lichaam zit. Dat is jouw ziel. Kun je je voorstellen dat jouw ziel die je niet eens kunt meten, die je niet eens kunt wegen. Ja, mensen hebben het wel zo'n beetje geprobeerd en het schijnt zoiets als 3 gram te zijn. Zo'n enorme kracht heeft. Kun je dat voorstellen? Nou, en dat licht, die ziel, die kerncentrale vindt het helemaal niet erg hoor, om een klein beetje negativiteit te ontvangen. Al jouw negativiteit te ontvangen. Die negativiteit valt weg in het licht, in je eigen kerncentrale en wordt volslagen opgenomen daardoor. Kijk eens of je nog meer angsten hebt en leg al die angsten of negatieve gevoelens in die ballon en vervolgens in het licht dat jij zelf bent. En er kwamen ook vragen hoe je dat dan precies moet doen. Maar ja. Allemaal eenvoudiger, zoals het leven ook bedoeld is. Gewoon, bij een inademing, de gedachten en de angsten, doe je gewoon in die ballon. En bij een uitademing, leg je die in je ziel. De ziel die rond je navel zit. Je visualiseert dat gewoon, dat het opgenomen wordt in je eigen ziel. Wellicht wil je het eens een keer doen... En om al die frustraties die je hebt voor je, neer te, voor je neer te leggen, je angsten en weet ik allemaal wat je hebt. De ze in die ballon en op een uitademing deponeer je het in je ziel. Net zo lang totdat het op is, dan heb je geen negatieve gedachten meer, dan heb je geen angsten meer. Verzin er allerlei enge dingen bij, vreselijke angsten waar het zweetje van uitbreekt. Leg dat in die ballon en in je ziel. Doe dat net zo lang totdat er niets meer is. Wat je ook verzint. Wat voor een vreselijke gedachte je ook kunt hebben. <kluziek> en weet je, je ziel kan daar ontzettend goed tegen hoor. En je ziel wil niet liever... Dan jouw zorgen dragen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je ziel wil je helpen, het goddelijke wil je helpen. Ik kan je niet zeggen of je lichaam hiermee beter wordt. Ik kan je niet zeggen of al je problemen hiermee zullen verdwijnen. Maar ik heb die ervaringen wel. Dus als ik uit mijzelf spreek, kan ik niet anders zeggen dan wat ik ook heb meegemaakt. Al mijn problemen, al mijn angsten, ook mijn ziektes, destijds, en dat wens ik eigenlijk niet zo te zeggen, mijn ziektes, maar wat toen bij mij hoorde en nu weg is, nu in het licht zit, dat heb ik ingeademd en het is als sneeuw voor, sneeuw voor de zon verdwenen, op het moment... Dat ik ze allemaal in het licht van mijn ziel neerlegde. En ik deed het steeds weer en steeds weer. En doe het ook. En kijk wat er gebeurt. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. Maar alles kan veranderen. En alles verandert ook. Dat is het gigantische grote vertrouwen dat je in het goddelijke kunt hebben. En weet je, het goddelijke wil niets, liever. Je hoeft je ego niet te vragen, je problemen voor je op te lossen. Je hoeft niet je hoofd te breken daarover. We zijn allemaal een stukje God. We hebben allemaal een stukje God, die ziel dus, die kerncentrale gekregen, om daarmee op de aarde mee aan de slag te gaan. Dat mogen we, we hoeven ons niet schuldig te voelen of denken dat we dat niet mogen of dat anderen dat voor ons doen. En zo kunnen we zelf onze werkelijkheden maken. We kunnen uit onszelf de gedachten laten komen die positief zijn. Die een visualisatie tevoorschijn kunnen halen om dat te geven wat jij wenst. We hebben dus een eigen keus. Een eigen wil, een eigen wil. En de ziel besluit om dat leven te leven dat hij wil leven op aarde. En de ziel, kijkende vanuit de astrale wereld, kan dus een moeilijk leven uitstellen. Ook daar geldt de wet van de vrije wil. En daar is niets op tegen. Het kan zijn dat die ziel... een heel eenvoudig leven hier op aarde wenst. Misschien heeft die ziel vreselijke zware levens achter de rug... en heeft nu besloten... nou, nu even niet. Nu wil ik een leven in totale liefde leven. En dan kan het wel eens een leven zijn met een lichaam dat anders is dan de andere mensen. Herkenbaar is, als, als mensen die alleen maar liefde uitstralen, volslagen liefde uitstralen, waar geen bij bij is. Maar de ziel weet dat er eens weer een leven ingevuld dient te worden, waarin hij zijn eigen werkelijkheden hier op aarde tegenkomt, dus de dingen waar hij nog aan moet werken. En dat is ook wat die ziel wil. Gehuld in een lichaam van de aarde. Materialisatie van de gedachte als lichaam. Dus eens... In onze evolutie zullen we alles dienen te ervaren wat we moeten ervaren. Moeten van niemand, maar moeten van je eigen ziel, omdat dat in die ziel besloten is om alles te ervaren. De ziel is. Maar de mens bepaalt. De mens bepaalt alles. De mens heeft de vrije wil gekregen. De mens is zich op een bepaald moment bewust van zijn situatie, van zijn leven. De ziel stuurt niet als het leven van die mens een andere kant op gaat. Een kant die niet afgesproken was als levensopdracht op het moment van geboorte. De ziel stuurt dus niet, maar de ziel is. Maar de ziel kan wel signalen uitzenden. Dat zijn de signalen die we eh, ziekte noemen... Dat zijn de signalen die we geweten noemen. Signalen dus, die samen met je geleidegeest of beschermengel naar je uitgezonden worden als je het een beetje te bond hebt gemaakt in je leven. Je bent als mens altijd zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Je hoort dit of je hoort dit niet. Je luistert of je luistert niet. Je ziet of je ziet niet. Je bent horende doof en ziende blind. Of je bepaalt dat je vanaf nu in een andere vorm wilt leven. Jouw ziel. En jouw geleide geest zijn dus nooit verantwoordelijk voor wat jij wilt en denkt en doet in dit leven. Dat mag je allemaal zelf weten. Je zou dus ook heel wel kunnen zeggen dat jij wel degelijk verantwoordelijk bent voor je eigen ziel en ook voor jouw geleidegeest. Die geleidegeest, jouw geleidegeest, zit toch maar je hele leven vast aan jou. Daar heb je een verantwoording naar. Als je naar beneden gaat met je bewustzijn, dan trek je ook je geleidegeest mee. Er zit een enorme verantwoording aan. Dat vastzitten aan jouw leven, dat is overigens volgens afspraak. Afspraken die je gemaakt hebt in de astrale wereld. Die je dus ooit gemaakt hebt voor je komst op aarde. In dit leven. Ja, het menselijk leven kan eindig zijn. Alhoewel, er zijn mensen op deze aarde die al meer dan 500 jaar oud zijn hoor. Maar dat zou je toch niet willen, hè? Zien dat alles om je heen sterft, overgaat dus. Maar als je bewustzijn een bepaalde trilling heeft, en het hoort bij jou bewust te zijn, dan kan dat. Dan ben je in staat om je lichaam te visualiseren op een andere plaats. En ben je in staat om de tijd en ruimte te reizen. Nou, ik wil er eigenlijk nog een kleine kanttekening bij maken. Dat, dat kunnen we in principe allemaal. Daar hoef je niet 500 jaar voor op de aarde te bestaan. Maar het is wel heel bijzonder dat er inderdaad mensen zijn, zielen zijn, die dus nog op aarde leven, die deze leeftijd hebben. En die zich moeiteloos kunnen verplaatsen. Wij kunnen dat ook. We kunnen dat ook in dit leven bereiken. We hoeven ons nooit te beperken. We laten ons beperken. Maar we zijn, er is geen enkele beperking in ons doen en laten. We kunnen alles, we hebben geen vliegtuigen nodig. <lacht> ik nog wel hoor, voorlopig. <lacht> Alhoewel, ik moet toch zeggen, ook ik reis wel eens in tijd en ruimte, maar dan in een uittreding. Zo maakte ik eergisteren mee dat we ergens heel lekker zaten te eten met z'n tweetjes, mijn man en ik. En er kwamen twee dames binnen. En ik dacht, oh, die ken ik. En die gaan zo meteen naast ons zitten. Ze liepen het hele restaurant door en verdraaid ze. Ze gingen naast ons zitten. Terwijl er genoeg plaats was. Maar dat spunt niet, hoor. Het was alleen, ik zeg tegen mijn man, goh, dan zitten ze alweer. Laatst zaten ze daar ook. Nou, zegt mijn man, ik ken ze niet hoor, ik heb ze nog nooit gezien. Nou, ik zeg, ik wel hoor, een tijdje geleden zaten ze daar ook. Precies dezelfde mensen, die ene en die andere. En toen zei ik nog iets, en toen zei ze, nee hoor, dat ben ik helemaal niet. Nou, we raakten aan de praten over gehele andere dingen. En mijn man ging op een gegeven moment eventjes uh, naar de toilet. En, en ze keken naar wat wij op tafel hadden staan. En ze zeiden toen tegen mij... Oh, dat ziet er allemaal lekker uit. Ik zei, ja, u had eigenlijk moeten bestellen wat mijn man bestelt, want die weet er zoveel van. Het was een klein Indisch restaurant in Den Haag. En toen zeiden ze, ja, want we weten het niet. Ik zei, ja, maar u heeft hier laatst toch ook gegeten? Nee hoor, zeiden ze. We zijn hier nog nooit binnen geweest. We stonden hier bij de tramhalte te wachten en er kwamen zulke heerlijke geuren op ons af, dat we dachten, we gaan hier even lekker lunchen. Ik zei, ja, maar ik heb u laatst hier gezien. Ik weet het wel zeker. En toen vroeg ik aan u, uh, bent, uh, bent u met uw dochter uh, uit? Toen zegt nou, dat is mijn zuster. Ik zei, ja, dat zei u de vorige keer ook. Ik zei, ja, dat, ik ben hier echt nog nooit geweest, zegt ze. Nou, enfin, deze dingen gebeuren me nog alles. En dan weet ik gewoon helemaal zeker dat ik ze al een keer gezien heb. En dan moet ik dat toch weer terughalen, want dan is het in een andere werkelijkheid geweest. En ook wat daarna gebeurde, hoorde hierbij. En het was alsof ik op een bepaald plan terecht kwam. Um, er was iemand die had onze hulp gevraagd en voor die tijd dachten we, nou we gaan even een hapje eten. Dan uh, hoefde hij zich niet uh, geroepen te voelen om ons mee te nemen. En uh, mijn man heeft hem geholpen hij en hij zei: Ja, maar daar wil ik je voor betalen en ik wil je uh, dat je zoveel procent van de winst krijgt. Nou, zei mijn man: Dat wil ik absoluut niet. Ik vind het fijn dat je mij om hulp hebt gevraagd. en Ik doe dit voor je en morgenochtend ligt het antwoord uh, op jouw mail. Het eerste in de morgen. En dat hebben we dus gedaan. En, en dat is het dus: je helpt een ander om niet gewoon vanuit je hart. En wat daaruit volgde, dat is niet te geloven. Dat is iets waar ik, ja, waar ik een visualisatie naar uit had gezonden. En die wordt dus nu werkelijkheid. Dat had ik nooit kunnen verzinnen. Als ego kun je dat niet verzinnen. Maar je legt dus een bepaalde gedachte in het universum. En je weet niet hoe het zich oplost. Je weet niet de weg... Maar er zijn dus bepaalde handvaten, zou je kunnen zeggen. Ja, een beetje gek om die twee dames als handvaten aan te duiden. Maar er zijn dus bepaalde handvaten waaraan je eh, signalen, waaraan je kunt zien, ha, nu, nu ben je dus op die weg. Want we hadden ook kunnen zeggen, nou, we hebben zelf veel te veel aan ons hoofd en, en we doen het even niet, we gaan niet speciaal naar Den Haag om die man eventjes zo te helpen, nou kan hij dat zelf niet. Dan was er niks aan de hand geweest, hadden we gewoon doorgeleefd. Maar nu hadden we dat wel gedaan, hadden we wel de moeite genomen. Nou, ik vind trouwens geen moeite hoor. We hadden het wel gedaan. En vol liefde, gewoon onbaatzuchtig, gewoon iemand geholpen. Die we nog maar drie keer hadden ontmoet, maar gewoon uit warmte voor je medemens. En daaruit volgde wat ik mij gevisualiseerd had. En ben ik dan nog verbaasd? Nee, eigenlijk niet. Hè? Want zo gebeurt dat. Zo gaat dat. Dus wat ik zag in, in die tijd en ruimte, dat was op, een, was op een ander moment. Dat waren signalen. Nu gaat het goed. Deze kant moet je op. Net als in de sprookjes trouwens. hè? Hadden we het niet gedaan, was er niks aan de hand geweest. Maar dan hadden we het niet kunnen bereiken... En dan hadden we ook een ander mens niet kunnen helpen. Dan hadden we dat, ja, dat, dat hadden we dan niet gedaan. Dan had je iets afgenomen van het, het liefdebewustzijn. En nu help je een ander. En als je een ander helpt, help je ook jezelf. Help je ook de wereld. Al is het er maar één. Want voor God is die ene mens even belangrijk als jij dat bent. Of alle andere mensen van de wereld. Ja, en... in deze tijd dus... zijn er inderdaad hoe lang hoe meer mensen... die zich bewust zijn... van hun eigen leven. Van hun moment van nu... om anderen te helpen, om anderen bij te staan... en en liefdevol te zijn naar anderen toe. En ook daar bewust in te leven. Zich niets aantrekken van wraak en verdriet. En toestanden die anderen hen willen opleggen. Beperkingen. Angsten. Maar die de beslissing hebben genomen, daar kijk ik niet meer naar. Ik ga nu mijn leven leven vanuit mijn volle, liefdevolle bewustzijn. En daar ook bewust in leven en hun gedachten in totale liefde aan de aarde geven, aan het welzijn van mensen geven. Het leven van ons mensen hier op aarde is zo een jaar of tachtig of iets, iets langer. En in die tijd kun je het begrepen hebben, kun je het leven leven en begrijpen zoals het bedoeld was. Het is niet zo dat, het, dat je hoog en verlicht moet zijn, en weet ik het allemaal, en dat je lang op een berg moet mediteren. Je kunt het gewoon bereiken in dit leven. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, maar het is wel zo dat er op dit moment zielen worden geboren die dit al lang in zich hebben. Die die wijsheid in zich hebben, die al lang die beslissing hebben genomen om in die positiviteit te leven. En toch... Hebben wij mensen zoveel levens nodig om alle ervaringen te begrijpen, alle ervaringen van de, van de aarde? Want als we het werkelijk allemaal in één leven zouden proppen, zouden we gek worden, Dan zouden we niet eens tegen kunnen. We doen daar vele levens over en die keuze hebben we zelf. We kunnen dat ook in de astrale wereld doen. Alleen, het duurt wat langer. En dit, hier maken we snelheid mee. De ziel maakt snelheid, om zo te zeggen. Je ziel... is verbonden met de liefde. De liefde met een hoofdletter. De energie, de bron de kerncentrale dus die je zelf bent, de bron die binnen in jou is. Die liefde is oneindig en houdt nooit op te bestaan. En is er altijd. We maken zelfs zelf uit van een totaal lichaam. Een, to een totaal lichaam van God, van het licht, van de energie, van het onnoembare, dat veel groter is dan deze aarde, veel verder rijk dan het hele al, nog verder dan verder. sommige van ons kunnen dat ook horen. Die kunnen die energie, die altijd durende energievorm, horen. En iedereen is in staat om bij dat geluid te komen. Je hoeft je slechts met dat geluid te verbinden. Dat is werkelijk veel alle mensen van de aarde weggelegd en zo zijn er zielen op deze aarde die op deze aarde leven en vergevorderd zijn en die een bepaalde trilling hebben een hoge bewustzijn hebben mensen dus die door al hun levensopdrachten zijn gegaan en, ze, en die levensopdrachten, al die ervaringen op de enige juiste wijze hebben ervaren en begrepen en opgelost hebben en geaccepteerd hebben en vervolgens losgelaten hebben. Alles komen deze mensen tegen als ze besluiten gewoon onder de mensen te leven. Ze kunnen ook op een berg in de Himalaya gaan zitten. Dat is de eigen keuze. Maar ze kunnen ook gewoon in het menselijk leven leven en begrijpen dat al hun problemen, nou, het zou ik niet eens problemen willen noemen, maar al hun ervaringen door het goddelijke op hun weg gelegd wordt. Begrijpen dat het niet zomaar op hun pad komt. Maar begrijpen dat het de bedoeling is dat er iets aan gedaan moet worden. Aan de gedachten dus. Niet aan de omstandigheden, want daar komen ze niet meer aan, maar dat ze iets aan die gedachten doen. Dat het begrepen is en dat anderen die, die de veroorzaker zouden kunnen zijn, mogen doen wat ze willen dat ze op die manier, door de acceptatie hiervan, volslagen vrij zijn geworden. Dus door die bepaalde trilling, door al die ervaringen in het leven begrepen te hebben, alles, maar dan ook alles geaccepteerd hebben, dat je vrij wordt in je denken, vrij wordt in je beslissingen en vrij bent diep in jezelf. Jij bepaalt dan, vrij om, om dat leven in te richten, zoals deze mensen dat wensen. En dan ontstaat er altijd een wens om de anderen hiervan te laten weten. En het zijn altijd mensen, zon, gewone mensen dus, zonder prachten en praal van speciale kleding en van speciale toestanden. En zo komt er wat er door hen over de liefde gezegd wordt. Steeds verder en steeds verder wordt het bereik. Steeds meer mensen nemen hier kennis van. Net als de steen die in het water gegooid wordt en kringen veroorzaakt. Zo zal ook de kennis van het hart uitwaaieren, de liefde. En je mag het noemen zoals je wilt. De een noemt het zus en de ander noemt het zo, maar het heeft allemaal dezelfde betekenis. Zo gaat de boodschap van het goddelijke over de aarde. En zal uiteindelijk al het kwaad, kwaad teruggekeerd zijn in het licht. Dat is wat het kwaad wil, wil slechts bij dat licht zijn. En het kwaad dat er nog is, hoor ik vragen. Dat kwaad waant zich in een superieure wereld. Want in die trilling zullen ze terechtkomen. In een trilling, maar in een toestand waarin ze zich prima wanen. Maar uiteindelijk misschien na eonen of honderdduizenden jaren. Maar uiteindelijk zullen zij ook zich naar het licht willen keren. Uiteindelijk altijd. En het licht is geduldig. Het laten uitwaaieren van het licht is altijd uit vrije wil. Het is de vrije wil om het in te ademen en tot je te nemen, of niet. Dat licht is er nooit op uit om zieltjes te winnen, zoals dat heet. Dan zou de volslagen eigen wil niet meer de eigen wil zijn. De eigen wil die we ontvangen hebben van God, en dat we daarom ook altijd, maar dan ook altijd... En dat we daarom dus ook altijd, maar ook altijd zelf verantwoordelijk zijn voor al onze daden. En er is altijd, maar dan ook altijd het liefdevolle goddelijke bewustzijn in ons dat rustig wacht totdat we begrepen hebben dat we zelf verantwoordelijk zijn en terugkomen met die ervaringen naar die God. En dat God, of het Goddelijke, ons nooit straft als we het niet doen. Dat Goddelijke bewustzijn is met hoofdletters. En het wacht rustig af. We kunnen het heel bond maken in onze ogen of in de ogen van anderen. Maar ooit, hoe draait of keert, de Goddelijke energie is in ons en blijft altijd bij ons. Maar ja, wat doen wij mensen veelal, of eigenlijk moet ik zeggen, altijd. Wij wensen anderen onze wil op te leggen. En dan begint het glazer. En daar nu ligt het gehele probleem van de aarde. We kunnen het maar niet laten om de ander te gaan vertellen hoe te leven. Steeds als je om je heen kijkt, zie je hetzelfde verschijnsel. Heel apart. Iedere keer kijk ik en zie je dat er mensen maar bezig zijn om de ander te vertellen hoe te leven. Doen ze het zelf dan zo goed? Hmm. Als ik zo kijk, zie ik vaak ruzie, gedoe, teleurstellingen, ontevredenheid, hebzucht. En altijd zie je dat deze mensen de ander willen veranderen. En juist op die punten waaraan ze bij zichzelf zouden kunnen werken. Maar je kunt een ander niet veranderen. Je kunt nooit wijzigingen aanbrengen bij anderen. Je kunt het vertellen voordoen. Dus een voorbeeld zijn voor anderen. Maar je kunt de ander nooit vertellen hoe te leven, hoe te denken en hoe te veranderen. Die ander is zelf verantwoordelijk voor zijn leven. En die ander mag zelf bepalen hoe te leven. Ook al is het in de ogen van anderen totaal verkeerd. Maar je kunt niet oordelen en je kunt niet weten of dat verkeerd is. Je kunt niet oordelen. Je kunt niet, je bent nog niet in staat om vanuit een helikopterloek te zien wat de beweegredenen van anderen zijn. Maar één ding is zeker, alles is liefde. En daar kun je nog lang over nadenken. Maar misschien heb je het begrepen. Want misschien is het wel zo, dat, dat het zogenaamde verkeerde leven helemaal niet verkeerd is in de ogen van het universum. Het zou ook nog wel eens het allerlaatste karma van die mens kunnen zijn. Die mens zou wel eens een heel hoog bewustzijn kunnen hebben en nooit zijn toegekomen aan geweld in zijn leven, geweld of doden? Natuurlijk, het is wel heel gemakkelijk om dit te zeggen. Maar kun je het ook zeggen als je besloten hebt om niet te oordelen, te veroordelen? Ja dus, want je weet niet hoe het laatste leven van, mens, van een mens eruit ziet. De ziel wilde alles ervaren in het rad van wedergeboorte. En alles dient ervaren te worden. Het dient ook te gebeuren. Het ene leven zit aan het andere vast. En in het midden zitten al die levens van die mens aan elkaar vast. En het eerste leven zit vast aan het laatste. We kunnen niet in het karma van anderen kijken. Alles is met elkaar verbonden. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn, dat juist die mens, die zo gewelddadig is op deze aarde, juist in samenspraak met het universum, zich in dit leven op aarde heeft geboren laten worden, om die groep zielen, die op afgesproken tijd met elkaar over wilden gaan, de kans en de gelegenheid te geven om met elkaar over te gaan. En voor die mens om in dat leven een totaal einde te maken aan zijn ego, zijn macht, zijn ijdelheid en meer van dat alles en zijn geweld. Natuurlijk kan het niet zomaar gebeuren. En gaat het ook om de gevolgen van de dader. En de gevolgen van de daden kom je in de wet van oorzaak en gevolg, waarin het karma nog verder uitgewerkt moet worden. Maar bedenk dat het goddelijke God ons niet nodig heeft om recht te spreken. Zo kun je dus zien dat er wel degelijk recht wordt gesproken in het universum. We hoeven ons niet druk te maken om een ander veroordeel te krijgen. Dat zou voor die mens wel goed zijn, want zo kan hij in dit leven berouw tonen en spijt aan zichzelf en aan zijn slachtoffers geven, betonen. Het is voor die ziel veel prettiger, prettiger om het in dit aardse leven te doen dan als die mens die ziel straks in de astrale wereld is. Want daar komt hij zichzelf tegen in die spiegelzaal. Maar waar het om gaat is dat er geen schuld bestaat. En dat er zeker ook geen negativiteit bestaat. Geen kwaad bestaat. Kijk vanuit een bepaalde trilling, vanuit je gevoel, vanuit je ziel. En je ziet dat het zijn functie heeft op de aarde. En zo, als de mens zijn levensopdracht heeft begrepen en zijn liefde, zijn leven in liefde kan leven, hij de menselijke God, de goddelijke mens geworden is. Hij is klaar, hij is als ware klaar en het was zijn laatste leven op aarde. Je merkt, ik heb het over de ziel, de lichaam en het denken. En misschien heb je de indruk dat die driehoek van geest, het denken dus, lichaam en ziel in jezelf wat uit zijn verband is gerukt. Je voelt je niet helemaal lekker en je wilt het toch graag allemaal anders je zou een kleine meditatie kunnen overwegen. Visualiseer de zon en adem de zon in via je zonnevlecht. Misschien geef je wel te veel aandacht aan het denken. Dan kun je het denken gaan accepteren met het licht dat je altijd in je hebt. Kun het denken laten absorberen, gewoon door te denken, dan denk ik maar zoveel, dan dwarrelt het maar in mijn hoofd, dan is het maar mijn denken dat, naar, dat ik daarmee toe haal. Ik adem het in en breng het naar het licht dat in mij zit en laat het daardoor opnemen. Zie het als het ware voor je.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 Ga met dat licht door je lichaam, vanaf je voeten tot je kruin. En accepteer alles van jezelf. Ook de organen of lichaamsdelen die in jouw ogen minder goed functioneren. Geef er je lichaam licht aan. Voel als het ware in die organen. Je kunt, als je dit een tijdje doet, je organen stuk voor stuk voelen. Misschien geef je wel iets te weinig aandacht aan je eigen ziel. Dan is het maar zo. En dan accepteer je dat gewoon. Maar vergeef jezelf dat je er zo lang over hebt gedaan om aandacht te geven aan je ziel. Werkelijke aandacht. Voel eens in je eigen ziel. Jouw ziel, de ziel die zit bij de meeste mensen rond de navel. Neem er eens rustig de tijd voor om rond die plek te ademen en erin te voelen met je gevoel, met je ademhaling. Dan kun je met het licht dat je zelf bent in je ziel voelen. Zo kun je met je lichaam je denken verbinden met je eigen ziel. Zie als het ware, zie het als het ware voor je. Maak die driehoek en hou van jezelf. Zo zou je dat iedere dag kunnen doen. Het zal een glorie, glorieus moment voor je zijn, als je voelt dat je ziel, je lichaam en je geest met elkaar in evenwicht zijn, als alle zijden van die driehoek even lang zijn, als de hoeken gelijk zijn. En daar zou ik toch graag mee willen besluiten. Het was mij weer een bijzonder goud genoegen om voor jullie te spreken. Misschien heb je er iets aan, misschien wil je er nog een keer naar luisteren. Kijk eens wat het voor jou doet. Kijk eens of je werkelijk eens een keer in jezelf gaat luisteren. We denken allemaal dat het zo moeilijk is. Maar je laat je zo afleiden. Ga nou eens werkelijk neerzitten. Ga gewoon eens zitten. En dan bedenk ik me dat ik iets een keer heb opgeschreven. Wat mijn dochter me eens een keer gestuurd heeft. Ik zal eens kijken, heb ik dat nog? Hmm. Dat zou ik toch wel graag willen zeggen. Dat vind ik zo mooi. Ja. Ik heb het, ik heb het, ik heb het. Uh, nou, ik weet niet meer precies waar het uitkomt. Maar... En dat zou ik ook zo graag tegen je willen zeggen. Met dezelfde woorden misschien niet, maar toch ook met die strekking. En zet je nu neer in ware nederigheid. En besef dat jij alles wat God wil, dat jij doet, daadwerkelijk kunt.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 die hier misschien toch ook wel weer naar hebben willen luisteren, die met een ontzettende onrust in zich zitten en toch zo vreselijk graag het allemaal willen begrijpen. Ik kan slechts één ding zeggen, bewustzijn is niet overdraagbaar. Niemand kan je zeggen hoe je denken moet, dat komt vanuit jezelf. Maar er zijn wel richtlijnen of, of in ieder geval... Ja, je zou hiernaar kunnen luisteren en wat vele anderen op deze zender ook allemaal vertellen aan je. Kijk wat het meeste bij jou hoort. Kijk wat je ermee doet. Wees ervan overtuigd dat je binnen jezelf zo'n groot licht hebt. Of zoals ik tegen mijn kleinkinderen zeg, daar zit een kleine kerncentrale en reken maar dat ze dat al weten hoor wat dat is. Die is zo groot, daar kun je alles mee. Er zit alle kracht in. En hoe daar te komen? Nederigheid, ja, inderdaad. Nederigheid. Niet de wil om in de wil te gaan zitten, want dan gaat al je energie daarin zitten. Maar wel in een gevoel dat je daar ook wilt komen. En dat kan, want het is voor ons allemaal weggelegd niemand uitgezonderd en het is zelfs zo dat door onze moeilijkheden die op onze weg gelegd worden dat we daarom eerder geneigd zijn om over ons leven na te denken dan wanneer het allemaal zo gladjes verloopt dus als je goed geluisterd hebt dan heb je me horen zeggen dat je dankbaar moet zijn voor je moeilijkheden dat dat de grootste gelegenheid is om over je leven na te denken. Nou, het was me inderdaad weer een genoegen. Mag ik jullie hartelijk danken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie een heerlijke week mogen hebben met alle goeds en wat er ook op je weg komt. Al is het moeilijk of niet moeilijk, denk nou eens heel goed aan aan je eigen gedachte dat jij de keuze hebt om al die moeilijkheden in jezelf te leggen. En het is een wereld van verschil. Jij bepaalt of je het doet of niet. Het is jouw keuze. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.